Een Rotterdamse studentenvereniging mag vanwege coronabesmettingen niet meedoen aan de introductieperiode. 23 leden van de vereniging SSR zijn besmet tijdens een reis naar Griekenland. De besmette studenten zijn volgens de Erasmus Universiteit in quarantaine gegaan. In Almere is afgelopen nacht een jonge man doodgestoken. Het gebeurde op een parkeerterrein bij een pand waar een besloten feest aanwezig was. Er ontstond een vechtpartij waarbij het slachtoffer rond twee uur s'nachts werd gestoken. Omstanders probeerden hem nog te reanimeren. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het schip dat een paar weken geleden vastliep voor de kust van Mauritius is vanmiddag in tweeën gebroken, zegt Milieubeweging Greenpeace. Het schip had volgens de autoriteiten 4000 ton brandstof aan boord, waarvan naar schatting 1000 ton in de natuur is gestroomd. Bijna alle resterende olie is voor de breuk uit het schip gepompt. En het weer het is wisselend bewolkt. Met eerst nog kans op een regen- of onweersbui. Vannacht koelt het af tot rond de 18 graden. Morgen is het opnieuw broeierig. Met smiddags kans op buien. Het wordt dan een graad of 29. Dit was het NOS-journaal. ZFM: verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 had een eigen aria Just use your imagination. Yes, that's right.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 De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Eppelvloed, je lange gouden strand Ik voel weer dat kind spelen in het zand Hei, hei, hei hey. ik ben lied met volle tuggen, Circuit, strand of de kroeg Gedacht. Ik weet die zit bij een bloed. Hoort is in het woord. Hier is het allemaal.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 Blussen. Ik wil jouw brandweerman weer zijn. En wil je ook zo graag kutsen als ik jouw brandweerman weer mag zijn, dan zal ik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 Trek, Ik zing heel slecht, maar we doen het goed. Je weten niet hoe half wakker het met mij doet. We gaan heen en weer, we gaan op en neer. Loken, me gek. Met een we gaan op en neer. We gaan op en neer, we gaan op en neer. We gaan op en neer, op en neer. We gaan op en neer, we gaan op We gaan op en neer, we gaan op en met de kontje, snorre bolletje. Die tenkels, die hey! Oh, schouders, die tank...